Bijna twee derde van de Nederlanders ziet niets in het voorstel van VNO-NCW-topman Wientjes om de lonen en uitkeringen te bevriezen. 63 procent is daarop tegen. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Alleen onder CDA-stemmers is een meerderheid voor. 58 procent is het eens met het voorstel. Van de VVD-stemmers is een kleine meerderheid tegen. En de PVV-aanhang ziet er weinig in. De dood van zangeres Whitney Houston heeft tot een golf van geschokte reacties geleid. De Amerikaanse zangeres werd afgelopen nacht doodgevonden in een hotelkamer in Los Angeles. Mariah Carey schrijft via Twitter dat de dood van Houston haar hart heeft gebroken. En dat ze een van de mooiste stemmen had die de wereld ooit heeft gekend. Ook een jongere generatie muzikanten reageert aangedaan. Wyclef Jean zegt dat ze de stem van een engel had en de persoonlijkheid van een godin. Whitney Houston is 48 jaar geworden. Inwoners van Duisburg kunnen zich vandaag in een referendum uitspreken over de toekomst van burgemeester Sauerland. Hij is omstreden sinds het drama bij de Love Parade in 2010, waarbij 21 mensen om het leven kwamen. De burgemeester houdt vol dat hij destijds niets verkeerd heeft gedaan. Als een meerderheid voor het vertrek van Sauerland stemt, moet hij uiterlijk woensdag zijn functie neerleggen. De opkomst moet dan wel minimaal 25 procent zijn.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 Open nu de spaar online rekening met een toprente van 3% via Westland Utrechtbank.nl of via uw financieel adviseur Dit is Radio 1. Goedemorgen dit is het tweede uur van OVT. Straks tegen half twaalf in het spoor terug. Verhalen van overlevenden na het bombardement op Dresden. Dat gebeurde in de nacht van 13 op 14 februari. En daarna het verhaal van de Poolse vliegenier Czesław Oberdak... die in Nederland een noodlanding maakte... en uiteindelijk door ongelukkige omstandigheden werd geëxecuteerd... bij de Woeste Hoeve als vergelding van een aanslag op de SS-er Hans Rauter. Journalist Richard Schuurman werd gegrepen door het verhaal en schreef er een uitgebreid boek over: Het spoor naar de woeste hoeve. Maar nu eerst een, het verhaal van een gestrand schip. Precies 72 jaar geleden verging op de ondiepten boven Vrieland en Terschelling het gloednieuwe schip de West-Aleta. Het schip was door een storm geraakt in de problemen, zoals dat heette, en strandde en brak in tweeën. Het is een stranding die de eilanders van Terschelling en Vlieland... nog lang zal heugen vanwege de lading die het schip aan boord had. Ja, na de telefoon vanuit Oost-Vlieland, misschien een beetje een krakerige lijn, hoorde ik net uh, Jan Houter, beter bekend als Jan van Vlieland, en mede-oprichter van de stichting 1666 voor het behoud van maritiem erfgoed in de driehoek Vlieland, Terschelling en Harlingen. Goedemorgen, Jan Houter. Goedemorgen, goedemorgen. Oh, dat klinkt best goed. Heel fijn. Dat klinkt heel stevig. Ja, precies. Was dat niet een, een vreemde stranding voor een nieuw schip? Of is het echt zo gevaarlijk bij jullie nou, daar? Nou, er is in de loop der, der eeuwen natuurlijk gigantisch veel gebeurd. Maar het verhaal over het vergaan van dit stoomschip Westaleda. ja, is eigenlijk voor iedere schrijver over strandingen en reddingen... Nou, een soort bestsellerverhaal durf ik te zeggen, hoor. Oké, okay. begin, een... begin het bestsellerverhaal. <laughs> ja. Misschien moeten we even weten waar kwam het schip vandaan nou, en waar het, wilde het, het heen? Hij kwam uit San Francisco, daar was hij gebouwd in 1919. En nog geen jaar later is het schip al bij Ter schelling vergaan. Mm -hmm. het, het maakte een reis vanuit Seattle naar Europese havens. En het leuke was, de lading aan boord bestond uit liefst... 35.000 vaten rode en witte pot geconcentreerde whisky en tafewijnen. Aha, ja. dat klinkt goed. Moet je eerlijk zeggen, hij kwam op 12 februari 1920, uh, gaf de kustwacht het seintje. Jongens, er zit een schip in moeilijkheden bij de Schelling, er zitten 46 mensen op. Het stormde verschrikkelijk uit het noordwesten. Nou, een uur later zat het schip al in de branding van het thomas Smithgat gat bij Terschelling. De reddingboot Brandaris ging direct uit, kon bij het schip komen. De mensen konden allemaal springen in, de, in het net, wat die reddingboot toen nog had in die tijd. Alleen de laatste, de kapitein George hiller Hewitt, die sprong mis in zee en is zwaar gewond geraakt. Maar kon toch ook gered worden? Enfin, alle dus alle mensen... bemanningsleden ja. die waren... Die zijn veilig. Die zijn uh, allemaal gered. Ja. Een paar uur daarna brak het schip al door midden. Nou, en hoe ging het in die tijd? Laten we eerlijk zijn, het was een periode dat het niet te best was, economisch gezien ook op die eilanden. Nou, de Schellinger-Jutters waren er als de kippen bij, maar ze kregen nog geen kans om goederen of andere zaken uit het schip te halen. Er werd heel snel een bergingscontract gesloten mm -hmm. met een bedrijf uit Maars Sluis. Want zij wisten natuurlijk wat er op dat schip lag ja, en dat dat, dat, dat, dat wel was interessant wel was. Ja, ja, ja, ja. Er zat nog veel meer in, maar, maar met name die vaten drank, dat was het einde. Nou, De Schellingen die kregen 250 gulden aangeboden per afgeladen blazer om, dat is dus een, een type visserschip, mm -hmm. vol met goederen uit het schip weg te halen. Maar ja, iedereen kwam. Tesla's, Urkers, Enkhuizen, ze kwamen allemaal. En dus het, het werd vechten. Ja, het werd, maar... het werd een heel vervelende situatie. <laughs> want die de Schellingen die zagen eigenlijk dit schip als buit al verdwijnen. En de goederen die al zwaar besmeurd waren door stookolie. Ja, die de Schellingen zagen dat niet zitten dat aan die anderen ook kwamen. En eh, die werden zo kwaad, dat het ging eigenlijk eh, zelfs met eh, dreigingen van moord en doodslag gepaard, nou. dat iedereen verdween. Ja, ja, ja, ja, ja, in die tijd was het wat hoor. En wie, en wie heeft het gevecht gewonnen? Welke einde? Nou, uiteindelijk hebben het altijd de Schellingen het gewonnen. En zijn op dat moment ook in staking gegaan, want ze vonden 250 gulden te weinig. Uiteindelijk is het afgerond met 450 Gulden, Sorry. per blazen. Een goudmijn. Ja, maar toen kwam het, toen kwam het. Want een week na die stranding begon de lading uit dat schip te spoelen. Omdat het wrak steeds meer uit elkaar wegzakte. Mm -hmm. Nou, de verhoudingen op de Schelling werden er niet beter op toen Jutters, die de vaten wijn uit dat schip... Juist. op het strand zagen aanspoelen, meenamen, niet bij de vonden brachten en een procesverbaal kregen. Dus dat werd er niet leuker op door de schelling. En hoe lang heeft dat uh, voortgesleept? Nou, deze enige weken. Maar het leuke was, hier op Vlieland, waar ik er dus woon, daar spoelden ook die vaten aan. En, en ja, uh, de, de, de, de, de, de, een jutter deed altijd het volgende. Zo'n vat, als dat aanspoelde, zette niet rechtop. Dan sloeg hij pontschap in. Dan, dan deden ze klomp uit. Die deed hij in dat vat. Toen dronk hij wat. Ja. En als het nu droge wijn was. Dus niet zoet. Nou, dan liet ze het vat zo leeglopen. Want het moest alleen maar zoete wijnen zijn. Port en whisky. Ja, dat waren die de favorieten. Maar hier op Frieland. Hier kwamen die vaten dus ook aan. En uit die jutters hebben die snel in de duinen gesleept. En s'nachts naar huis toegebracht. En ik kan je rustig zeggen dat de verhalen hier nog altijd de ronde doen: dat ja. na het aanspoelen van olifaten West-Aleten, wij in Friesland het jarenlang baganale feestpartijen <laughs> tijdens verjaardagen zijn geweest. Ja, wat wil je? Gratis drank. Daar hadden we bij willen zijn. Ja, en en is er nu nog uh, zo'n fles ergens te vinden, denkt u? Nou, ik heb alleen, uh, ik heb zelf uh, nog een, een lege fles. Uh, heb ik uh, ooit bewaard gekregen, omdat ik veel uh, uh, naar historische goederen van Vlaanderen zoek. Ja. Maar let op hoor. Van de 35.000 vaten die in het schip zaten, zijn er slechts 15.000 officieel geborgen. Dus, dus het zou zomaar kunnen dat er nog allerlei flessen port uit 1920 ja, eh, op ik moet de eerder, eilanden woonden. Ja, en weet je waar ze het vaak verstopten hier op Frieland? In, in, in een kippenren. Ah. Uh, een gat graven, daar ging het vat in. Ja. Daar, daar, daar, een, een kip kwam altijd achteruit. Dus na drie dagen zag je toch niet meer dat er wat uh, verborgen was. En daar zaten die vaten. En nu hoop ik, en ik heb het al eens gevraagd. Kijk nog eens in je tuin of spitters. Misschien kom je nog ergens een plek tegen waar een kippenrennen het gestaan. Goed. En vinden we nog zo vat terug. Ik, uh... Advies aan iedereen. Ga zoeken naar ja. kippenrennen op de eilanden. Op vakantie naar Vlieland of Ter Schellingen. Vergeet ja. alle andere waddeneilanden. eilanden. Uh, uh, Borst, zo moet je het doen hoor, want dat Goed. is echt te gek. Dank u wel, Jan Houter, okay. voor dit verhaal. Heel fijn. Dag. Ja, in, het, in het spoor naar Woestehoeve schrijft Richard Stuurman... over de omverme, omzervingen en de lotgevallen... van de jongste, jonge Poolse Tjeslav Oberdak. We zijn het al, vliegen hier voor de Engelse lucht, luchtmacht. Hij maakte een noodlanding in Nederland... werd opgenomen door het verzet en eindigde... Uh, toch uiteindelijk vond hij een wisse dood op 8 maart 1945. als een van de mannen van de 117 geëxecuteerde bij de Woeste Hoeve. En hoe hij daar nou eigenlijk allemaal terechtkwam. Uh, hoe hij terechtkwam bij die mislukte aanslag op de SS-er Hans Rauter. Wat er nu precies gebeurd is daar allemaal. Uh, daarover zit hier aan tafel, Richard Schuurman, om ons daarover bij te praten. Ja, je hebt een extreem gedetailleerd uh, werk geschreven over deze Czeslaw Oberdak en de Woeste Hoeve. Uh, je bent al heel lang met deze man bezig. Was je nou vooral geïnteresseerd in de persoon Oberdak... of vooral in de historische context waar hij per ongeluk in terecht is gekomen? Ik ben begonnen bij Oberdak uh, en met een brief van zijn zuster... die mij op het spoor zette om te gaan zoeken waar uh, haar vermiste broer kon zijn. En dat is 1991... Want hoe is dat, er was nooit duidelijk wat er met, uh, met Oberdak was gebeurd. Nee, hij hem. is uh, 1939 als 18-jarige jongen de deur uitgegaan in Krakau... naar een vliegschool, is nooit meer thuisgekomen. Uh, de oorlog brak uit en is met veel omzwervingen in Engeland terechtgekomen. Daar is hij zijn opleiding begonnen als gevechtspiloot. Hij heeft toen 26 missies gevlogen in begin 1944 tot eind mei 1944... En op wat dan zijn laatste missie bleek... Eh, had hij een technisch probleem met zijn, zijn jager, met zijn Mustang. En kwam toen in Nederland terecht. Maar dat wist zijn familie niet. Die had wel eens pakjes gekregen met koffie en thee. Van, oh, het gaat blijkbaar goed. Dat was een soort gecodeerde boodschap om dat ook aan te geven. Maar rechtstreeks contact en waar hij zat en waar hij vloog... dat wist zijn zuster helemaal niet en zijn ouders ook niet. En wat was het laatste wat ze van hem vernomen? Een pakje koffie en thee in kerst 43... En daarna niets meer. Dus uh, jaren heeft die zuster gezocht. Ook wel in Engeland, bij het bij de Royal Air Force. Maar nee hoor, ze wisten niks van hem. Ze wisten niet bij welke eenheid hij vloog. Dus op een gegeven moment bloedde dat dood. En Polen kwam achter het ijzeren gordijn. En toen dat weer opgetrokken werd rond 1990... toen verscheen er in Polen ineens een boek waarin stond... Czeslaw Oberdak, uh, piloot Royal Air Force 306 Squadron... mogelijke noodlanding gemaakt in de regio van Zwolle... En toen dacht zijn zuster: ik graag nou wat. Ik ga in Nederland zoeken. En dat heeft ze dus gedaan. Eh, radioprogramma's aangeschreven. Het Rode Kruis. En de Zwolle Krant. En daar werkte ik toen in de 91. Dus uh, jij bent daar naar, naar hem op zoek gegaan. Ja. Wat er met hem is gebeurd. Ja. Kun je kort vertellen wat, ho hoe dat onderzoek ging en wat eruit kwam? Ik begon met die brief. Toen dacht ik: nou, hier staan wat feiten in. Hier staat een datum in. Hier staat een type vliegtuig in. Hier staat een naam in. Als hij in Zwolle of omgeving is neergekomen... dan zou dat vast ergens een vermelding van moeten zijn. Nou, Ik ben in contact getreden met mensen die veel meer over de oorlog wisten dan ik... die dat echt als, als, als hobby volgen. En die zeiden, ja, dat type Mustang komt voor op 30 mei 1944... in Dalmsholte bij Omme, En dat is Oberdak. En een week later had ik al een beetje een grove lijn... dat hij op verschillende onderdaakadressen gezeten had. En zelfs van, ja, rond 13 maart 1945 zou hij geëxecuteerd zijn... Maar toen liep het spoor dood. Nou, ik ben eigenlijk vanaf 91 tot zeg 98 redelijk continu bezig geweest om constant achter te halen: van welke feiten kan ik achterhalen? Wie kan ik spreken die hem gekend hebben? Dus ik ben op die onderduidelijke adresse geweest, heb mensen gesproken die hem nog gekend hebben en ben gaan zoeken waar hij dan kan zijn. Want hij heeft een noodlanding gemaakt ja. en is toen door het Nederlands Verzet. Opgenomen. Ja, hij landde op een weilandje bij Dalmsholten... met een uh, Mustang die Kuren had. En voor hij het wist, zat hij achterop de bagagedrager van Jan Seigers. De verzetsleider in Ommen, die heel veel piloten onder uh, dak had geholpen. Daar zat ook een Amerikaan, Frank Koslet en nog twee anderen. En Oberdak en die Koslet die zijn negen onderduikadressen afgegaan. Van Ommen naar Zwolle, naar Harderwijk. Verschillende adressen in Amsterdam. Tot uiteindelijk Hoenerlo. Daar zaten ze in december 1944 in een onderduikhol op het uh, hoekje van het schietterrein Harskamp. En daar zijn ze bij toeval in een uh, hele koude nacht ontdekt. Omdat Duitsers daar in de bossen struinden en ineens rook uit de grond zijn gekomen. Nou, toen zijn Obedak en Koslet uh, hebben nog geprobeerd te vluchten. Maar zijn opgepakt, allebei als terrorist uh, veroordeeld, als torreskandidaat in de gevangenis gezet. En die koslet die zei mij, uh, toen ik hem in 1991 nog sprak, hij is in 1992 overleden... ja, op een nacht is Opendak met een groep gevangenen weggevoerd. En ik weet niet waarheen, maar ik heb begrepen dat hij is uh, doodgeschoten. Nou, en dat was voor mij dé kapstok om te zeggen... oké, okay, waar moet ik gaan zoeken rond maart, uh, rond executies... gevangenen van Doetinchem, van de Kruisberggevangenis. En, en zo toen kwam, ik... kwam jij bij... Ja, in de instantie ging ik richting Varsseveld ja. op 2 maart. Maar dat waren allemaal Nederlandse slachtoffers. En uiteindelijk uh, bleek toch het spoor richting Woestehoeven te leiden. En met name de vraag, wie zijn dan die twee onbekenden? Want iedereen had een naam, maar twee mensen niet. Want Woestehoeven, even kort, was een vergelding... Uh, voor een mislukte aanslag op Hans Rauter, de SS'er. Ja. Hans Rauter was de vleesgeworden terreur, ook wel in de verzetskranten de Nederlandse Himmler genoemd. Hij was de baas van de, uh, van de politie, van de Nederlandse en Duitse politie. Uh, onder zijn leiding gebeurde uh, eigenlijk het afvoeren van de Joden, uh, allerlei acties die de Duitsers hebben gedaan. En hij was in maart 1945 aan het front uh, langs de Rijn uh, met zijn kampvergroepen Rauter. Maar tegelijk was hij nog politiebaas. Maar hij wilde op de ochtend van 6 maart... of op de ochtend van 7 maart moet ik zeggen... Een, in Apeldoorn een vergadering bijwonen met de Rijkscommissaris Saus Inkwart. En toen dacht hij van... dan ga ik de avond tevoren naar, mijn jacht, uh, naar de jachtlaan in Apeldoorn... waar hij een dienstwoning had. En zo kwam hij dus daar langs Woestehoeve. En daar heeft een verzetsgroep gestaan... die uh, volgens de officiële lezing uit was om een vrachtwagen te stelen... En die hadden ze weer nodig om een partij vlees te kunnen stelen in Epen. Um, maar in plaats van die vrachtwagen stonden ze oog en oog met een open BMW Cabrio met Hans Router. En dat leidde tot een schietpartij. En hoewel Router daarbij niet werd gedood, maar zwaar werd gewond, waren de Duitsers daarover zo furieus. dat ze uh, ja, overal mensen hebben laten oppakken. Uh, maar ook alle gevangenen die al in gevangenissen zaten aanwezen als uh, ja, slachtoffers van executie. Dus lukraak hebben ze een groep mannen verzameld? Nou, heel systematisch. Er is mm. een, uh, de, de dag van de 7e maart echt heel lang uh, gewerkt... om voldoende gevangenen bij elkaar te krijgen. En er zijn in het westen van het land, Amsterdam, Den Haag, Fort, uh, Amersfoort... Uh, 146 mensen doodgeschoten. Maar bij Woestehoeven uiteindelijk 117 en die kwamen... Uit uitassen, uit Assen, ja. uit Deventer. En u nu, nu zei, en nu zei je een... net, van die 117 zijn er 115 namen bekend. Er ja. zijn nog twee onbekende. En je hebt meer dan gegronde redenen om aan te nemen... dat een van die twee onbekende onze Poolse nou, legionier. is. dat is uiteindelijk vastgesteld. Nadat ja. ik in 1991 ging zoeken... Uh, en het, het op papier de link legde tussen Oberdak en Woestehoeve... moest dat bevestigd worden. Maar nou, daar ga ik niet over. Daar gaan de gravedienst en de Oorlogsgravenstichting over. En de gravedienst van de Landmacht had opgavingsrapporten van de twee onbekenden. En er is heel lang gezocht van zit daar een match tussen Oberdak en die kleinste onbekende. En dat heeft uiteindelijk tot 2008 geduurd... voordat via DNA-onderzoek kon worden vastgesteld... Je kleine man is Czeslaw Opendak met het DNA-materiaal van zijn zuster, wat al in 1997 was afgenomen. En toen stond vast. Dus we hebben nu eigenlijk nog één onbekende over. En, en dat is je, een hele lastige. En, en heb je nu. Oh, ga je daar ook naar op zoek nu? Ik heb het laatste hoofdstuk van mijn boek daaraan gewijd, de laatste. En de Gravedienst is daar. Heb je inig vermoeden? vermoeden wie het Men is. vermoedt dat het een. Uh, aan de ene kant hoor je dat het een uh, gedeserteerde ss is. Maar het moet iemand zijn die in de Oxenhofgevangenis in Kolmsgaten bij Deventer. waarschijnlijk achter de groep aan is aangevoerd. Dus los van de groep gevangenen die daarvan naar Woestehoeve ging. Maar we hebben alleen uh, een vage beschrijving. Uh, ja, een schedel die niet compleet is. Maar daar is de Gavendienst eigenlijk ook nog steeds mee bezig. En heb je nou een beetje een beeld kunnen krijgen van deze Oberdak? Want het is nu vooral een, een geval, zoals hij beschreven is. Dus heb je ook een. een ja, een ik heb natuurlijk voor maken. mijn boek zijn leven gereconstrueerd. En dat uh, was een leven wat zijn zuster ook niet kende. Dus ik heb het moeten baseren op uh, documenten uit zijn personeelsdossier, wat in Engeland ligt. Uh, ligt. Uh, maar zijn missies en dergelijke. Ja, dan komt een, het beeld, en zei al, een klein mannetje. Uh, zeer gedreven. Uh, wilde van baby oran, bij wijze van spreken al piloot worden. Uh, zijn moeder vond het maar niks dat hij dat ging doen. Maar nee, hij wilde piloot worden um, en zette daar alles op in. Hij was een stevige roker, ook wel sportief... Uh, had in 1941 ook wel zijn inzinking, want dat is een periode... waarin hij tijdens zijn opleiding het waarschijnlijk niet meer zo zag zitten. En hij spijbelde en daarvoor ook straf kreeg met huisarrest en zo. Maar ineens gaat de knop om en dan wordt het een zeer gedreven piloot... die in de maand voordat hij uiteindelijk zijn laatste uh, missie vliegt... nog een promotie tot flying officer-luitenant doormaakt. En hij was zelfs uh, bijna op het punt dat hij een squadron kon gaan leiden. Dus het is een Vliegen die je in geen enkel lijstje tegenkomt van uh, aantallen neergeschoten Duitse vliegtuigen en zo. Hey, hey, hey, maar hij was een, een, een, een zeer belangrijke werk bij, om het zo te zeggen, met een, een echte toewijding. En nu maar... heb je ook, um, uh, <laughs> nu heb je ook uh, de woeste hoeven, de executie, uh, meegenomen in je ja. boek. En ook dat is een aparte lijn geworden. Ja. Wat, wat wilde je daar nog aan toevoegen, aan wat er bekend was? Nou, ik dacht, ik schrijf wel even op Obedak zijn verhaal... en dan voeg ik daar Woeste Hoeve aan toe. Maar ik kwam er steeds achter dat het verhaal van Woeste Hoeve... als een soort uh, grammofoonplaat in dezelfde groef blijft hangen. Het is het verhaal van de groep die een lege truc wilde hebben... en die bij toeval router tegenkwam. Zo is het in 1946 opgeschreven in een boek, Ik draag u op... Want toen dacht ik, ja, uh, ik wil terug naar de bron. Ik wil originele documenten achterhalen. Dus ik ben bij het NIOT-Nationaal Archief en in Duitsland... Uh, op zoek gegaan naar zoveel mogelijk originele verklaringen. En op basis van processen verbaal van Duitsers... van verklaringen van politiemannen, ooggetuigen... heb ik eigenlijk het verhaal van, van Woesterhoeven willen reconstrueren. En van het moment van die aanslag, of vermeende aanslag op Rauter tot en met het moment dat de executies hebben plaatsgevonden. Dus je leest mijn verhaal veel meer vanuit het perspectief... zoals de mensen die erbij betrokken waren het hebben meegemaakt. Maar goed, de officiële lezing is een spontaan vuurgevecht. Ja. Is het nou zo dat jij zegt, met, met, met, met wat ik tegenkom, is dat eigenlijk niet... het is anders? Dat is de vraag ook in mijn boek. Toeval nou, vertel, of geen toeval? Maar, maar wat, wat, wat denk je? Wat, wat heb je gevonden? Mijn gevoel zegt dat het verhaal uit 1946 niet het volledige verhaal is... Um, je leest alleen maar, er is een aanleiding om een partij vlees te stelen. Maar het verhaal is naar mijn idee verder nooit onderbouwd door anderen. Uh, ik heb brieven gelezen van de, de man die de opdracht heeft gegeven aan de verzetsgroep... Uh, om een auto te stelen. Maar hij blijft ook in die brieven vaag. Geert Goossens, de man die met die verzetsgroep die aanslag pleegde bij Rauter... heeft er nooit meer over willen praten tot aan zijn dood in 97... En daar is een mysterie ontstaan. Maar je zegt, het is, het is, tot nu toe is de, de lezing het is een soort ongelukje... Ja. samenloop van omstandigheden. Maar zeg jij nou, eigenlijk wellicht is het een bewuste aanslag geweest? Dat zeg ik niet. Maar het feit dat er zoveel documenten niet zijn... dat zelfs de bilanse strijdkrachten in hun archief... eigenlijk niets over woesten hoeven melden. Terwijl dat een onderwerp is dat tot op het hoogste niveau is besproken. Want men was furieus en zeer verrast dat daar ineens een aanslag had plaatsgevonden. En zoveel mensen werden geëxecuteerd. Dus er moet nog een vervolgonderzoek komen misschien om dat helemaal uit te zoeken. Of is het nu wel een closed case? Nou ja, ik heb uh, behoorlijk diep gegraven en gedacht te kunnen vinden wat ik zocht. Maar helaas, tot nu toe heb ik de echte waarheid nog niet kunnen vinden. Maar misschien ligt die toch nog ergens in een hoekje waar ik verder moet gaan zoeken. Je boek nou, is uitgekomen bij... Uitgeverij verloren en het wordt woensdag op de Poolse ah. ambassade gepresenteerd. Goed, ja. Het spoor naar de woeste hoeven. U luistert naar OVT, Geschiedenis Dankjewel, op de Radio. <lacht> Bedankt. Dat <lacht> vergeten we steeds. Hè? Uh, geschiedenis op de Radio. Ons mailadres is ovt.vpro.nl U kunt onze uitzendingen terugvinden op de site Geschiedenis24. En Marnix Koolhuis gaat u nu vertellen wat er verder nog op die site te vinden is. En waar u deze week naar kunt kijken op het digitale geschiedeniskanaal. Goedemorgen, maar niks. Ja, goedemorgen, Laura. Hallo. Ook in diepe rouw over de Elfstedentocht? Ach, valt wel mee. Er valt genoeg te schaatsen overal in het hele land. En uh, wie uh, per se al steden troost zoekt, die moet maar uh, op de website komen kijken. Daar kun je bijvoorbeeld uh, de hele tocht van 1985, die uh, overigens ook eerst werd afgelast... en toen pas eind februari alsnog doorging, die kan je helemaal integraal bekijken. Dus uh, daar kom je de dag wel mee door. Okay. En verder, jullie hadden het over de Valkland-eilanden, kun je op de website... naar een uh, uniek radioverslag luisteren dat uh, uitgezonden werd op de Valkland-eilanden... in de nacht van 1 op 2 april 1982 toen de Argentijnse invasie daar was... Patrick Watts zat toen uh, niet vermoedend achter de microfoon van uh, Radio Falkland. En hij heeft live verslag gedaan vanaf 6 uur s avonds tot de volgende ochtend 11 uur... van hoe de Argentijnen daar langzaam opstomden en binnenkwamen. En het is een fantastisch radioverslag, want je hoort alle locals daar op het eiland inbellen... en, en vertellen wat ze zien, totdat uiteindelijk de Argentijnen zelfs de radio binnenkomen uh, en daar... Uh, Watts dwingen om allerlei cassettebandjes uh, af te spelen met uh, het volkslied en uh, allerlei instructies voor de bevolking En hij weigert dat dan met uh, de woorden, uh, please take that gun out of my bag, uh, omdat hij gewoon een geweer in zijn rug uh, gestoken krijgt om die cassettebandjes uh, te gaan spelen. Nou, dat allemaal uh, te beluisteren op de, radio, op de website geschiedenis24.nl en je kan er dus de hele dag mee zoet zijn. Oké, okay, bedankt Marnix Coras. En dan nu onze documentaire rubriek Het Spoor Terug. Deze week over het bombardement op Dresden. In de nacht van 13 op 14 februari van 1945... bombardeerden de Britten en de Amerikanen de binnenstad van Dresden. Dat gebeurde, opzettelijk of niet, aan het eind van het carnaval... op vastenavond. De bommen veroorzaakten niet alleen een verwoesting, maar ook een vuurzee... waarin duizenden inwoners en vluchtelingen omkwamen. In 1985 sprak Theo Uitenborg... Uitenboogaard met overlevenden. Burgers uit Dresden die zich in Nederland gevestigd hadden. Nederlanders die daar te werk waren gesteld. En een RAF-piloot die aan het bombardement deelnam. Nu, 67 jaar na het bombardement, herhaalt OVD de documentaire van Theo Uitenboogaard. Hier is 1212 met nachrichten voor het Rijnland. 1212 brengt meldingen van Front en Heimat. Mijn moeder was altijd dood doodsbang. Ze zegt, laat die Sender, ik moet wat hoch. Ik geloof hier geen donder van, van die Wochenschau. In de bioscoop, weil die Wochenschau doch En in het niefs. ik geloof hier geen äh, donder van. 1212 bringt die heutige Frontberichte. In Dresden, dat nach den gestrigen anglo-amerikanischen Terrorangriffen völlig das Gepräge einer Frontstadt angenommen hat, wüten heute noch gewaltige Brände im Stadtzentrum. Durch beißenden Rauch, Aaneming. Nu lag al alles vol, vol rotzooi en tooi en alles, maar ja, je, je weet niet hoe je het voor elkaar krijgt, maar we zien wel uh, weg, enkel maar weg, alles laten staan, nee, eens mijn handtas. Je, ver, je vergeet, je laat alles staan. Hè. Je, dat, is, dat je altijd klaar laat staan, om te vluchten. Ja, om te vluchten, om te vluchten pff, niks mee kunnen doen, je ja. hebt enkel die teken om je heen en... Nou ja, het leven redden, hè? dat is de echte instinct. Dat je wegkomt. Het was verschrikkelijk. Hoe je... En ik dacht, ik zeg tegen me, want dat zijn allemaal kinderen. Hè? Want die kinderen allemaal dood. Het was in die grote mensen, maar het bleken allemaal grote mensen te zijn. Maar die verbranden dan half. Die zagen het enkel aan de haren, en aan de ringen, en de vingers en zo. Dan word je klein hè? als je verbrandt. Waarom moest dat, hè? Want bijna de oorlog afgelopen... Eh, ja, ze hebben alles... Daar is de, eh, en ze hebben Londen en al die... hebben ze, ze zijn mee begonnen, hè? Dan kan je dat toch verwachten dat je dat aan... Maar wij hebben altijd gedacht... Ja, de oorlog is bijna afgelopen... En Dresden laten ze wel staan, hè? Niemand verwachtte. De meesten gingen helemaal niet in de kelder. Hè? Ik bedoel, die bleven gewoon boven. Als dan was het was wel eens alarm natuurlijk. Maar ja, dat was meteen weer afgeblazen. Hoe was dat eigenlijk, die, die 13e februari? Ja. Het was een gewone dag als alle anderen. Ja, dat was een vastnacht. Hè? Ik bedoel, hoe heet dat, hier carnaval allemaal verkleed en vrolijk en zo. En dat was middags geweest. En uh, de kinderen waren allemaal verkleed ik ze schaatsen, Ik zie mijn dochter zo nog. Weet wel, door die straten. Ze, ze was, uh, hoe noem je, zo'n clown. Hè, met zo'n bundmuts. Met zo'n grote kraag en dan zo'n pakje. Had mijn moeder gemaakt. Dat had ze aan. Ik kan nog zulke dingen herinneren. Hey? En, uh, nou ja, ik was gewoon op de tram natuurlijk. Ik moest gewoon werken. En, uh, ja, en ik had uh, tot half negen dienst. Dus ik kwam half negen, s'avonds avonds, naar huis. Ik ging nog even zitten, weet je wel. En breien, weet ik veel. Radio aan. Mijn dochter lag al in bed, dat weet ik nog. En, uh, nou ja, in één keer gaat het ding beginnen. Het alarm? Ja, en, uh, ja, God. Uh, die was een beetje laks. He. Je wilde niet, maar ja, iedereen maar aan het brullen. En dan je moet naar beneden en rennen. En, nou ja, dan ga je, heb je tas, had je tas al klaar staan. Een klein koffertje, met je, je papieren en zo'n beetje. Dat nam je dan mee naar beneden, mijn dochter uit bed. En uh, die, ik geloof, die heb ik ineens aangekleed. Want uh, ach, dat is toch maar voor eventjes, weet je wel. Dan konden we weer terug, was wel eens meer geweest. En, uh, maar ja, ik heb na de hand... En uw man? En mijn man ook, ja. Die was er ook. Die was er ook, ja. We woonden er alle drie en toen zijn we naar beneden. Waar woonde u? Boven? Vier hoog, ja. En dat zin voor die grote huizen, hè. Want toen was er ook al woning uh, nood. Wij woonden altijd op de kermis. Dus wij woonden bij mijn moeder. We hadden geen eigen woning toen nog niet. Maar dat hebben we toen toevallig gekregen. Nou ja, naar beneden en uh, daar begon het al. Het bombardement op Dresden was niet nodig. Er werden geen fabrieken getroffen, geen verkeersknooppunten... en geen militaire installaties. Vrijwel alleen maar huizen. Huizen met burgers erin. Er woonden toen 750.000 mensen in Dresden, Dat is net zoveel als nu in Amsterdam. En de stad zat vol met vluchtelingen. Weggevlucht van de oorlog. Naar Dresden natuurlijk, want Dresden was een rode kruisstad... die moest wel veilig zijn. En Dresden was een cultuurstad vol... Prachtige gebouwen uit de barok. En die hadden ze altijd ontzien, de hele oorlog al. Twee keer maar waren er een paar bommen gevallen op de buitenwijken. En in januari 1945 hadden ze zelfs de vlak maar weggehaald, het luchtafweer geschud, even buiten Dresden. Het was daar toch niet nodig, dachten ze. Een schitterende stad. Het uh, staat ook in de beschrijving bekend als het Florence aan de Alpen. Het was een uh, barokstad. Het was schitterend, maar ik voelde me erg thuis. Het is een, uh, een stad die een heel lage sfeer heeft, inderdaad. En zou ze zo kunnen zeggen een wat culturele sfeer ook. Ja, maar ja, er is natuurlijk zoveel verwoest uh, en weg wat voorheen dus uh, er was. Wat uh, enorm mooi was, zeggen alleen die kopere daken al die overal had. Het was uh, die je hier en daar nog vindt op die oude pleinen. maar dat vond je ook aan particuliere woningen. Als de zon over de stad onderging, dan was dat iets schitterends om te zien. De PTT'er Hofman uit Hilversum zat toen ook in Dresden, Werkte bij de post. Hij moest wel. Arbeidseinsatz. Hij zat daar met 75 collega's. Allemaal van de PTT. Allemaal uit Nederland. En nog één, Martin Visser. Ook als jongen van 24 jaar uit Rotterdam weggehaald. Moest zich in Dresden melden. April 1944. Het eerste wat me opviel dat, ze, dat er allemaal dames op straat liepen met lange avondjurken. En toen vroeg ik dat. Toen zeiden ze, want ik kwam dat station uit en dan liepen een paar straat. En toen, allemaal dames, avondjurken en heren, natuurlijk mooi aangekleed. Ja, zeiden ze, die gaan naar de opera. En dat was om een uur of zes middags dat was natuurlijk wel die, die opera begon uh, op rare tijden toen en uh, om, om weer dat de mensen weer vroeg thuis konden zijn er was wel geen uh, spertijd, maar ja uh, wegens de verduistering dan hadden ze die voorstellingen toch wel zo vroeg mogelijk En wat mij ook opviel was dat er uh, bijvoorbeeld bij uh, restaurants kon je gewoon naar binnen kijken en dan zag je strijkjes dat leven ging daar gewoon door Inge Bollinger woonde in Dresden. Haar broer van 17 stond aan de vlak in Tsjechoslowakije. Zelfs haar zwaarzieke vader werd opgeroepen, terwijl hij toch Sociaal-Democraat was. Zij was 17. Ik heb met 17, daar was ik net 17 geweest. heb ik van het bedrijf een kracht voor de opera gehad. En ik was nog nooit in onze grote opera geweest een heel beroemde opera in Dresden, ja. En madame Butterfly, nu ben ik erke, ik heul snel en ik leef helemaal mee. Als ik was daar aan het heulen, madame Butterfly, ja, ze steeds zich toch dood op het laatste. Na nou, in de tram heb ik nog geheult. Mijn moeder zegt, je moet nog maar zo nodig naar de opera. Maar daarna ben ik nooit meer gekomen, dan was ze bombardeerd. Ze is wel weer hersteld, heb ik gehoord. Nee, dat is weer wat anders. De Zwinger is een ab. oh, dat is het mooiste in Dresden, ja. De opera, de Zwinger. De grote katten en dan de katholieke hoofdkerk en het slot als een slot. Nu moeten we het ook niet te mooi maken. Het was tenslotte oorlog en Duitsland was begonnen. Hadden Oostenrijk ingelijfd, Tsjechoslowakije ingepikt... Polen binnengevallen, Nederland bezet, België en half Frankrijk. En ze hadden niets ontziende luchtoorlog gevoerd tegen Engeland. Het regende bommen op Londen. Coventry werd met de grond gelijkgemaakt. Duizenden burgers waren omgekomen en duizenden militairen. En van de miljoenen slachtingen in de concentratiekampen... wisten de meeste mensen nog niet eens... Alleen met de grootst mogelijke militaire inspanning... konden de Duitse legers tot staan worden gebracht en teruggeslagen. Alleen een gezamenlijke campagne van Amerika, Engeland en Rusland... had kans op succes. De Russen hadden het Duitse Oostfront gebroken. In 1944 was de invasie in Normandië gelukt. De geallieerde bombardementen diep in Duitsland... richtten aanzienlijke schade aan in de Duitse oorlogsindustrie. ik een briefing and... Op briefingboard, which was covered by a large white sheet. The sheet horror, Dresden. Peter Goldie was boordschutter bij de RAF. Tot zijn hij opdracht naar Dresden te vliegen. Hij had op school geleerd dat Dresden een prachtige stad was. Er zouden 800 tot 850 vliegtuigen een bombardementsvlucht uitvoeren. Hij zat in de tweede aanvalsgolf. Tussen 1 uur 20 en 1 uur 45, op 14 februari 1945, zou de aanval plaatsvinden. Dresden moest gebombardeerd worden omdat er troepenconcentraties geconstateerd zouden zijn. De stad zou moeten branden. Het was niet zo veel over de maar die troepenconcentraties hadden moeten gestopt. En de enige manier om ze stoppen was om ze bomben. But in particular, use fire bombs. Dag begon eigenlijk gewoon. Want we naar dit bedrijf gegaan, hele dag gewerkt, avonds gewoon naar huis. <laughs> we hebben zes uur gegeten. Dus wij waren midden drie Ja, en ja, ik heb afgewassen. Want mijn moeder moest in de stad naar haar vriendin. Ik nam een boek, een beetje de radio aan. Het worden damals scubblensnauwten genoemd, moet ik bijzeggen. Mijn vader had dat woord uitgevonden, want het was een hoge lange apparaat. En mijn jongste broer die had altijd die zender waar die aan het zoeken, die die vliegtuigen berichten. Wanneer wat op Berlijn vloog en zo. Dat uh, mochten we, dat was verboden. Maar hij heeft toch die zender gevonden. Er was niks te horen. Die, om die tijd dan, zeven uur, half acht, niks te horen. Erst later, daar hoorde, wij, hoorde hij dat vliegtuigen de het Duitse uh, gebied binnengedrongen waren. Ik zei, oh, wend dat maar wenn weer Berlijn is. Berlijn wordt ja voortdurend bombardierd. Nou, maar het was half tien. Zich... Horensdag, moeder, je kunt ook naar huis komen. Wij noemden mijn moeder moeder, dat is Saxisch. Ze blijft er lang weg. Nu weet ik niet meer precies die tijd, maar met één keer was die vooralarm. En mijn moeder was er nog niet. En ik had de zenuwen. Ik zeg tegen mijn broer, luister nou, waar die vliegtuigen naartoe gaan. Ja, ik ben aan het luisteren, maar er zijn zoveel storingen. Hij had ook al de zenuwen gekregen, omdat mijn moeder nog niet thuis was. En hij aan het zoeken. En ik had het niet meer. Maar wanneer het vooralarm is, dan rijden ook die trams niet meer. Want die mensen moeten uitstappen. En die bestuurder, die gaan natuurlijk ook naar huis, om zo snel mogelijk. Maar wij vermoeden toch niet... Met ene keer, ha, mijn moeder kwam. Lopend. Maar ik heb nog gevraagd, hij zei, waar ben je dan uitgestapt? Nou, toevallig aan die... Uh... Oh, dat is naar een dokter genoemd Semmelwijsstraße. Oh, zeg, dan was het ja dichtbij. Ja, zegt ze, maar ik ben gerend. Zegt ze, ik had het met de angst gekregen. En ze was er net binnen, ging die sirene. Ik zeg, Gunther, heb ik... Ja, ik zeg, eh, richting Berlijn. Mijn moeder zegt, kom, we gaan naar de kelder. Kom, Gunther, ga dan mee. Nee, ik blijf luisteren. Hij ging niet mee. En we hoorden die bommen al. Daar was mijn broer nog boven. Hij kwam niet naar beneden. En mijn moeder en ik, wij wachten niet naar boven te gaan. Wij bleven maar in die gebukte houding, in die kelder. En we hadden één oude man in die kelder. En één soldaat die op verlof was. Alles andere waren vrouwen en een paar kinderen. En die soldaat zegt dat zijn de Engelsen. Ik zeg, hoe, hoe, hoe weet u dat? Ja, dat is dat, dat lichte geluid. Wanneer Amerikanen zijn, dat is dat zware geluid. Dat zijn zwaardere bommenwerpers, vliegtuigen. Nou, we hadden daarmee helemaal geen verstand van. We hoorden alleen die bommen. Nou, ik weet niet, heb dit een half uur geduurd, drie kwartier, kwam die sirene dat. Het was voorbij. Mij was zo miserig. En mijn moeder was helemaal wit. Oh, zegt ze, dat hebben wij ja nog nooit meegemaakt. Dat is in de stad geweest. Ik ben net terug uit de stad. En het brandde al. We zagen dat van onze straat. Een vuur. Nou, we gingen naar bed. Wij dachten, het is voorbij. Die aanval is over. Wij kleden ons uit en gingen naar bed. Ja, even met de buren nog napraten. Niet dat we zo vlug naar bed gingen. Even nog, nog kijken, ook op het niks gebeurt In huis, op het dak. Was niks. We gingen naar bed. Maar de stad brandde. De stad brandde al. Naar bed. En met één keer kwam daar weer. alarm. Now, on this particular trip, we met very little opposition. No night fighters, no flak. We traveled for approximately four hours. This is roughly a 1,600-mile round trip, the trip lasting about nine hours fifty. Now, on approaching the city of Dresden, the crew up front, because you must remember, I'm the rear gunner, I'm in the rear of the aircraft, and I'm the one at sees. Seized at last. And I could hear my crew talking amongst themselves. That's the bomb aimer, the flight engineer, and the skipper, the pilot. They could see the flames from roughly two, 200 miles away. And I think they were greatly shaken by it as well. Well, eventually, we were approaching the city. You can hear the master bomber above us at about 21, 22,000 feet, which was a mosquito. And the master bomber was giving instructions where to drop the bombs on which markers we were to bomb on the blue blue ti markers right we're coming in over the city the bomb aimer takes charge of the aircraft bomb doors are opened we're steady on our bombing run in the bomb aimer releases the bombs you can feel the aircraft lift as the bombs are released we keep steady on a steady course because the pilot then must take the photograph. The photograph is taken, bomb doors are closed, and then we get out as quick as possible. Op weg naar Dresden ondervond de bommenwerper van Pieter Goldie weinig tegenstand. Geen jagers, geen vlak. Vier uur was het vliegen naar Dresden. 1600 mijl heen en terug. Voorin zagen ze de stad op 200 mijl al brandde. Ze kregen orders op de blauwe markering hun bommen af te werpen. De bomluiken open. De bomrichter liet zijn bommen vallen. Ze voelden het vliegtuig omhoog gaan. bleven op koers, namen nog een foto... en gingen zo snel mogelijk ervandoor. En we it only seemed as if we were only 3,000 feet right on them. It was an incredible feeling. We were illuminated by the fires. The underside of the aircrafts were all lit up. My turret was completely illuminated by the fires. Well, then we turned on the target and we were heading for home. Now, as we were heading for home, I could see these fires burning and burning and burning. As we got further and further away, maybe two, three hundred miles, I could still see the city of Dresden burning. Veel van de Hollandse PTT'ers waren midden in de oude stad ondergebracht. Ze wonen daar in een oud magazijn. Sliepen op stapelbedden. En er was een krakkemikkige schuilkelder. Precies daar vielen de bommen. Bij de eerste aanvalsgolf 300.000 brisant en 400.000 brandbommen. Bij de tweede aanvalsgolf 4500 brisantbommen en 170.000 brandbommen. Toen... Er zijn een aantal andere jongens, maandje of vijf, waar ik bij was. Hebben we hebben proberen langs de Galeriestraat uit... Uh, richting uh, Slos te komen, uh, naar de Elbe. Uh, daar ben ik mee op pad gegaan. En bij de eerste de Beste Zijstraat, toen loeide er een enorme vuurstorm. Al. en uh, die, uh, Dat was één groot vuurscherm dwars over de straat waar ik heen moest. En eh, toen zag ik dat niet zitten. Die andere jongens die zei: kom op. En die zijn door de vlammen geraan. En ik heb dat niet gedaan. Om, niet omdat die... Ja, ten eerst die vlammen natuurlijk. Maar vooral omdat ik niet wist wat er achter dat vuurscherm zat. Ja, daar sta ik voor terug. Ik denk, wie weet waar ik, uh, ik terugkom. Dus ben ik het lager alleen weer terug naar het lager gegaan. heb daar bij die ingang staan wachten. En me uh, afgevraagd wat zou ik doen ga ik naar de uh, Altmarkt, ga ik naar de postplaats of hoe dan ook. Of de andere kant op. En uh, toen ben ik dus uh, naar de koning gegaan. Daar uh, kwam je dus op de Altmarkt. De Altmarkt was één grote vuurzee. En de richting van de postplaats ook, de Wilshoeverstraatje, was ook één grote vuurzee. Daar uh, kon je eigenlijk niet ver kijken, vanwege de vlammen. Op de Altmarkt bevond zich een uh, enorme blusvijver. Een heel groot bassin van beton. Drie meter diep, dat wisten we niet. Maar voorheen hadden we al eens gezegd... als er brand komt, dan... Uh, heb ik al gezegd, uh, jongens, dan uh, spring ik in die vijver. Dan ben ik nat en dan kan ik niet verbranden. Uh, dat ben ik toch blij dat ik dat niet gedaan heb. Want uh, na de, er zijn heel veel mensen die dit wel gedaan hebben. En die vijver kon je wel in, maar niet uit. Er zaten geen uh, klimmeisers in. En uh, daar zijn werkelijk honderden, duizenden mensen om het leven gekomen... doordat ze in die blusvijver uh, sprongen. Brandend er wel, in de hoop de redding te vinden. Het water werd bloedheet, ook door de hitte. Er zijn mensen die zijn er waarschijnlijk levend gekookt. En rondom die vijven vonden ze later honderden stapels, honderden lijken verkoold. Er zijn dus uh, duizenden mensen zijn daar aan het gekomen. Goed, ik ben dus de andere kant uh, opgegaan naar de Pienhuisplats. Die je uh, Johannes Straatse, dat was aan één kant... was de linkerkant, die was nog onbeschadigd. Zonder grote gebouwen, de overkant brandde die. Daar was ook veel puin op straat. En uh, hele grote stukken, geniet. Er was er veel verwerkt, denk ik. En uh, ja, je moest dus erg voorzichtig zijn, want... Uh, ja, blindgangers kon je ook natuurlijk zien, dus het is eigenlijk goed kijken hoe je liep. Dat was uh, niet zo eenvoudig. Want uh, daar. Uh, het zicht was natuurlijk niet zo geweldig, want er stond dus een enorme storm al. En uh, ik heb er een stukken, stukken hout van die grote stukken, dakbalken, uh, horizontaal toe vliegen vliegenbranden en wel. Ik wilde dus bij de Elbe komen, omdat daar. Uh, aan de Elpoever, Onder de bruggeterrassen waren de wijnkelders. En onder de bruggen waren, Onder die boobruggen waren ruimtes waar je eventueel kon schuilen. Want uh, daar was je toch wel erg op beducht natuurlijk. Uh, bij die carolla ben ik niet gebleven. Want uh, het eerste vonden we daar onder de carolla en de omgeving al uh, zeer veel doden liggen. Eh... Uh, Eigenlijk heb ik hem maar bewust in het hele aanval op Dresden maar één dode gezien, dat was de eerste, dat was een vrouw. Die, uh, oh ja, hoeveel lang wel geweest, en was, was zwanger. Was dood, lag op de rug. Een dikke bolle buik en de wind, die moet uh, steeds hier ook op en hier. En daar bleef ik best aan kijken en toen tikte een van mijn maat... mijn jongen uit de muiden, mijn die tikte me op mijn schouder... die zei, die heeft jouw hulp niet meer nodig hè? Doorlopen. En toen zijn we dus verder gegaan. Ja. Wij zijn dus langs de Elbe verder getrokken en daar werden we verrast door de tweede aanval. En toen was het al inmiddels tegen half twee geworden, meen ik. Ja. Geen alarm? Uh, nee, dat, uh, dat kon het niet, want de hele stad stond er in brand hè, en dat luchtalarm dat uh, werkte uiteraard niet meer. Maar uh, het was zonder meer dat al duidelijk, want. Uh, dat hagelden daar bommen. Van allerlei soorten. Nou, daar uh, heeft het dus... Uh, meer 35 minuten geduurd. Ik weet het echt niet meer. Trouwens, begrip van tijd had je natuurlijk helemaal niet. Maar uh, daar werd dus... ging achter elkaar door. De ene aanvalsgolf over de ander. Uh, het is heel raar. Het was een zeer onverdovend lawaai. Aan de andere kant... Uh, Hoorde je alles. Hè? Je hoorde dus kinderen om hun moeder gillen, moeders om de kinderen. Je hoorde de ruiten breken in de woningen. Je hoorde zodra dat gebeurd was, de mensen schreeuwen. Het was een geschrei dat de hemel ging. En. Het was werkelijk uh, een, uh, een hel. Uh, het ene ogenblik lag je te bidden, het andere ogenblik lag je te vloeken. Naast me lag een vrouw met een kind. Die kind riep om de moeder. En de moeder riep om het kind. En ja, de meest gekke dingen. Er kwam op een gegeven moment uh, weer zo'n bommenhagel naar beneden. En op een gegeven moment toen uh, gingen de mensen aan het rennen. Dat deed je zelf trouwens ook. Want het was frank dus een uh, kwestie van leven of dood. Of je bij vliegen of deed je opstand. Maar toen, op een gegeven moment toen, uh, toen viel er een jongen liet zich om me vallen, die ik wel kende uit Utrecht. En die lag bovenop. En ik was zielsgelukkig. Ik denk, god, als jij nog maar blijft liggen dan uh, breng ik het leven eraf. Maar goed, uh, dat is toch onzin. Even later sprong hij op en toen ging die, kroop die onder, kwam hij onder een boom te liggen. Een boom die in brand stond. En daar stonden wat takjes in brand. Uh, misschien zo'n ding uit mijn vinger. En ik was dood bang dat het takje op hem zou vallen. Ik sprong overeind om hem te waarschuwen. Even later, dan lag ik weer op de grond. Toen kwam er een, een geweldige klap. En uh, dat, huizen, dat hoor je, dat is gek. Of iets dichtbij of ver weg is in Dat deze een man is maar 5,5 meter. Hofman kan zich niet herinneren daar en toen iemand anders te hebben gezien. Maar er waren honderden mensen naar de Elbe-oever gevlucht. Ook zijn collega Martin Visser. Je ligt daar en als je opstaat, dan ben je verloren. Want iemand die staat ook aan het front, die heeft de, daar is de, de trefkans het grootst op. Ik lag ook met mijn mond open. Want ik had gehoord met andere bombardementen dat je longen kunnen scheuren. Als je mond dicht hebt. Als je mond dicht hebt, kunnen je longen scheuren. Dus ik lag met mijn mond open. Of het geholpen heeft, weet ik niet. Je doet dingen. Ik had er veel over gelezen. Ik denk, nou ja, plat liggen en uh, voor de rest maar afwachten. En, uh, Kun je dingen waarnemen? Of ben je eigenlijk alleen maar met jezelf? Oh, wat ik... Ik had nog gevoel voor humor, ook, voor zover uh, dat dan te pas kwam. Ik had de hele tijd in mijn idee dat uh, liedje om Christian Soldiers. En ik was echt wel kwaad op die vliegers boven. Maar ik had ook wel ergens in mijn hoofd dat onword christie waarom dat door mijn hoofd spookte weet ik niet maar het was niet christelijk meer het was vreselijk maar dat spookte toen wel toch en wat ook je zou zeggen je denkt aan thuis dat heb ik niet gedaan of een ander dat geweest is maar ik zelf niet op dat moment dresden is niet het laatste ziel de bomber. a city is literally being wiped out before your eyes een stad wordt voor ihren ogen buchstäblich uitgelöscht. In deze inferno wordt er geen leven meer. Stad voor stad stirbt het Nazi-Reich. City by city, the Nazi-Reich is dying. Die machinerie des bombenkrieges läuft verder. Fast automatisch. Bij de aanval op Dresden kwamen duizenden mensen om. Hoeveel het er precies waren, weet niemand, maar de schattingen varieerden van 30.000 tot 140.000. De materiële schade viel wat preciezer te berekenen: een overzicht. 30 banken, 36 gebouwen van verzekeringsmaatschappijen... 31 warenhuizen, 32 grote hotels, 25 grote restaurants... 75 kantoren, 6 theaters, 18 bioscopen... 647 zakengebouwen, 2 musea, 19 kerken, 6 kapellen... 22 ziekenhuizen, 72 scholen en 5 consulaten. Het was een ruïne. Je kon nergens. Het waren niet één... Huis wat nog heel was. We zijn zo door de stad gelopen. De Brakerstraße, die beroemde Brakerstraße. De postamt, hoofdpost aan postplatz. postplaats. Daar waar die zwinger staat, bij de postplaats. De opera, ja ook dichtbij, staat hier heel dichtbij. En die Altmarkt, dat, dat zijn die grote, dat waren hele smale stegjes. Dat waren hele oude, hoge huizen. Daar zijn ja de meeste mensen omgekomen. En van dat, dat waren ja alles in elkaar. Maar er was niks meer herkenbaar. Waar was die straat? Het was alles boid. Want Centraal Station... Ik zeg, Centraal Station, dat moet men toch vinden kunnen. Ja, we hebben het dan gevonden. Nee. ik was niet van Planland. Ik had al voor het bombardement gezegd, want er waren wel jongens die het hadden over teruggaan en zo. Had ik al voor het bombardement gezegd, toen er eigenlijk nog niks aan de hand was. Ik wil het einde meemaken. Daar? Daar. Ik wil kijken hoe de reactie is van, van de Duitse bevolking aan het eind van de oorlog. U hebt het meegemaakt? Ik heb het meegemaakt en dat is wel erg tegengevallen. In mijn ogen hoor. Ik was later bij Jena terechtgekomen, bij Kospeda, en daar was een uh, predikant, evangelisch predikant, en uh, die zei tegen me, hij zegt dat we nou overwonnen zijn, hij zegt, ja, we hebben de oorlog verloren. Hij zegt, maar dat ze negers sturen als bezettingstroepen, dat vond hij wel zo vreselijk. Dit was het spoor terug over het bombardement op Dresden van Theo Uitenboogaard uit 1985. Wilt u deze aflevering op cd ontvangen, maak dan 57 over... op rekening nummer 444600 ten name van de VPRO in Hilversum... onder vermelding van het spoor terug bombardement op Dresden. Dit was OVT, een programma van Astrid Nauta, Paul van der Graag... Mathijs Deen, Hans Olink, Rick Binnendijk, Michal Citroen... Jos Palm en Laura Stek. Straks na het lange nieuws: de perstribune van Max met Govert van Brakel. Hij gaat praten met vader en zoon kraai. Tot volgende week.